Maar de hele week met woorden in mijn hoofd, als je wat in je geest hebt zitten, dan denk je erover, maar je brengt het niet altijd onder woorden. Nou, ligt het er maar aan wat je in je geest hebt zitten, wat je onder woorden brengt. Wat God in zijn geest heeft zitten, dat heeft hij onder woorden gebracht. Daarom als we de woorden van God spreken en doen, handelen we naar de geest van God. Het hele woord van God is uit de geest van God. Want hij kan alleen maar vertellen wat er in zijn geest is als je het onder woorden brengt. Nou, dat is precies hetzelfde als wat we in gedachten hebben, moet je het zeggen. Woorden zijn belangrijk. Dus ik denk, nou, laat ik eens wat over woorden gaan zoeken in de Bijbel. Vindt u dat leuk om over woorden na te denken? Want alleen maar dankzij het woord van God leven we. Zonder het woord van God is er dus helemaal geen leven. Zonder het woord van God is er dus geen leven. Helemaal niks. Had de hemel en de aarde niet geweest, maar het is dat God zich bedacht om te gaan spreken. Toen schiep hij dus de hemel... ...en de aarde. En daar had hij een plan voor. En dat ging zo ver... ...dat hij zelfs voor de grondlegging der wereld al besefte... ...dat u vandaag zou leven... ...en hier in Alblasserdam op visite zou zijn. En hij heeft zich toen al bedacht. Dan zet ik, ik Willem ervoor. Dan ga ik ze wel vertellen over woorden. Want bij God gebeurt er niks per ongeluk. Hij is gewoon God. Hij weet alles. Zelfs als u kwaaie streken wil uithalen... ...heeft hij al lang geweten... En hij heeft ook een weg bereid voor zijn kinderen. Dat ze spijt krijgen als haren op de hoofd. En dan bij hem terugkomen: ze, Oh, mijn God, vergeef me wat ik gedaan heb. Zo trouw is hij voor degene die op zijn wegen gaan wandelen. Nou, als je over het woord van God wil praten. Ik denk, ik zal er maar boven zetten. Mij geschieden naar uw woord. Durf je de Amen op te zeggen? Let op wat je zegt, hè? er zit altijd iets achter. Hè? Durf je het echt te zeggen? Mij geschieden naar uw woord. U weet, in zijn woord staat de zegen. En die anderen die noemen we dan maar niet. We gaan we van de zegen uit? Maar zo waarachtig als die zegent, zo waarachtig is ook zijn vloek. Durf je nog steeds amen te zeggen? Echt waar. Dat als je rottigheid uithaalt, beweeg je jezelf onder de vloek van jaren. is helemaal niet prettig. Gods kinderen, als die dat doen, dat doen ze al niet makkelijk. Maar als ze het doen, krijgen pijn in de buik, moeite, schuldgevoel, last... Want de geest van God die in ons woont, die begint ons direct te verdrukken. Hoe kan je me dit aandoen? Moet ik soms weg? Nee, dat wil je natuurlijk ook niet. Het is zo wonderlijk om, ja, onze God te kennen. Want hij is geest. Hij is overal aanwezig. Er is geen plaats in de schepping waar hij dus niet is. Hoe groot is onze God dan wel niet? Onbegrijpelijk toch? He? Onbegrijpelijk. Nou, kent u deze uitspraak, mijn geschiedenis naar uw woord... Maria, Inderdaad, ik gebruik hem regelmatig. Hè? Maar ik denk, ik vind het toch wel eens een keer goed om de prediking van vandaag ermee te beginnen. Mij geschieden naar uw woord. En ik hoop dat je het ook nooit meer gaat vergeten als je het dan ook achter de rug hebt. Dat je altijd zult zeggen, mij geschieden naar uw woord. Dan begin je met plezier naar de geboden van de Heer te leven. Want dat is zijn woord. Dat zal mij ook geschieden je gaat ze sabbat onderhouden en hoe kan je nou met de Heer leven en je ooit bedacht hebben dat Zijn feesten niet jouw feesten zouden zijn? Het zou eigenlijk absurd moeten zijn dat je zegt: Nou, ik wil op het feest van de Heer niet komen. Hij betaalt ik wel bij zijn dag, maar hij blaast me voor zijn eigen. Ik blaas niet. Kunt u het voorstellen, maar zo zijn we groot geworden. Wij komen allemaal uit een heidense traditie, daar zijn we christelijke mensen geworden. En je gaat achteraf ontdekken dat heel die massa christelijke mensen helemaal los zijn van Torah en profeten. Ze zeggen dat ze God dienen, maar ze gaan hem navolgen zoals de paus ze geleerd heeft en ze vieren zondag. Ze zo zijn er zo verschrikkelijk veel dingen dat je zegt ik snap niet dat we nou 60 jaar hebben moeten worden en van die 60 jaar bijna 40, 45 jaar in een dwaling hebben gezeten. Want we kennen nog maar net een jaar of zes feesten. Broeders en zusters, mij geschieden naar uw woord. We gaan een paar heerlijke teksten lezen. Lucas 1, vers 35. Er komt een engel naar Maria. Een engel is een boodschapper. En die boodschapt gewoon wat Yahweh zijn God hem zegt. Want die heeft gezegd, ga naar Maria. Dus wat een engel zegt, moet je daaraan twijfelen? Je zou dwaas zijn als je twijfelt aan de woorden... Van de engel. De engel die antwoordt aan Maria. De heilige geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Die twee regels. De heilige geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Dat zijn gewoon dat zijn twee keer hetzelfde. Ja toch? Het is nog grubben. De heilige geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Wat daar staat geschreven, zwart op wit, is het woord van. De engel is het woord van. Ja, dat is wonderlijk. Die engel die zegt dus tegen Maria dat de geest van God over haar komt en dat hij haar overschaduwt. Dus als de engel het woord van God spreekt, wat komt dan over de mens? De geest van God. Want buiten dat woord van God om kan de geest niet komen. Want als ik u iets wil vertellen uit mijn geest... moet ik het met mijn woord tegen u zeggen. En als mijn woord tot u komt... ontdek je wat er in mijn geest is. Amen. Het is met onze Vader in de hemel helemaal niet anders. Dus elk woord van God wat van Vader uitgaat... krijg je in ervaring met de geest van God. En dan ligt het er maar aan hoe u met uw geest zich daarmee wil binden... Want als je zegt, ik wil er niks mee te doen hebben met dat woord. Nou, dat is jammer. Maar als je gemeenschap krijgt met dat woord van Yahweh, dan heb je gemeenschap met zijn geest. Je kan alleen over deze tekst, zou dat hele morgen door kunnen gaan. Er zitten zulke mooie doorkijkjes in, maar die engel spreekt het woord van God. Daarom komt de geest van God over Maria en hij zegt de kracht van de Allerhoogste gaat je overschaduwen. Daarom het heilige dat verwekt wordt, zo'n Gods genoemd wordt. Hij zegt dus gewoon, zo'n God wordt uit je geboren. Hoe zou je zich voelen als een meisje tussen de 12 en 14 jaar in je, je gaat zwanger worden? Nee, heb je toch even stand voor? Dat zegt Marie ook hoor. Hoe zal dat nou geschieden? Ze was wel ondertrouwd met, met, met, met Jozef. Maar hoe kan dat geschieden? Hè? Daarom dat het heilige dat verwekt wordt, ik vind het een schitterend mooi woord, de zoon van God genoemd wordt. Wij zijn door dezelfde woorden van God te horen, kennis gemaakt met de geest van God. En door de geest van God bent u verwekt tot een geestelijk kind. Want had u de woorden Gods nooit gehoord, had je vandaag niet hier gezeten als geestelijke kinderen van God. Die nog steeds luisteren naar zijn woord om daar hun koers op te richten. Daarom zijn we kinderen van God. Als we rebelleren tegen het woord van God, rebelleren tegen zijn geest. Maar die geest van God komt over u op het moment dat de woorden van God gesproken worden. Zelfs vanmorgen. Want hij is in ons midden. Hij inspireert ons, hij geeft ons oren om te horen, woorden om te spreken. Dat is wonderlijk, want de geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste u overschaduwen. Wat is de Heilige Geest? De Heilige Geest is de kracht van de Allerhoogste. Zelfs in onze maatschappij hebben we het over de geest van de mens. En hoogbegaafde mensen, als die een woord spreken of als de koning een woord spreekt, dan zit er achter zijn geest kracht. Want het maakt wel uit wie wat zegt. God is geest. Als hij wat zegt, houdt alles op. De heilige geest is de kracht van God. Alleen hij komt tot ons door de woorden die hij spreekt. En dat verandert mensen. Daarom zal het heilige wat uit jou verwekt wordt, Maria, zoon Gods genoemd worden. Omdat God het woord spreekt, staat er: geen woord dat van God komt, zal krachteloos zijn. Dus wat God zegt, gebeurt. Of u het leuk vindt of niet leuk vindt, of u ervoor bent of tegen bent. Wat God zegt, wat hij onder woorden brengt, zo gaat het gebeuren. Ik hoop dat je dat wil onthouden, je hele leven, zodra je de Bijbel, het woord van God, openslaat. Dan zeg je, zoals de Heer spreekt, zo zal het gebeuren. Zelfs als u het niet wil, gaat het nog zo gebeuren. Het mooiste is wat je kan doen om je te richten naar de woorden van God. Want dan gebeuren al die dingen die hij gesproken heeft in een vloeiende lijn in je leven. Zolang we blijven rebelleren door te doen waarvan God zegt dat je het niet moet doen, komt er een dag dat je tegen die buffer aanloopt. En dan brengt hij je nog met je neus op de grond om je te redden, want hij slaat je nooit om je te verderven. Als God je op je knieën brengt, dan doet hij dat om je te redden en te laten opstaan. Lieve mensen, geen woord van God zal krachteloos wezen. Jongen, jongen, zegt dat zegt die engel tegen Maria. En Maria zei: zie de dienstmaagd des Here, de dienstmacht van Jav. Daar heeft ze het over. Mij geschieden naar uw woord. Op het moment dat ze dit zegt, wat gebeurt er met Maria? Was ze hier al zwanger of werd ze hier zwanger? Ja, God forceert niemand, hè? Hij brengt dat woord tot je. En dan op een gegeven moment zegt Maria, mij geschieden naar dit woord. Flats, zwanger. Dus let op met het woord van God, je kan zwanger worden. Als God wat zegt. Echt waar. Want als je het woord van Jaweh aanvaardt, op het moment van aanvaarden, heeft hij het ontvangen. En als een kind nodig heeft om negen maanden geboren te worden, zijn het ook met de woorden van God in ons leven. Hij zet het zaad erin, je ontvangt het zaad. En als je dan denkt, oh, nou ben ik helemaal genezen, nou ben ik helemaal klaar. Nou heb ik alles, dat is echt niet waar, want dat zaadje dat gaat zich ontwikkelen. En dat duurt een hele tijd voordat het uh, sprietje groeit en voordat het uiteindelijk die vrucht erin gaat komen. Het kan een hele periode duren, maar je bent door het aanvaarden van het woord gaan groeien. Ik denk dat als je nadenkt over je eigen leven, sommigen zijn al 60 jaar oud, dat ik zeg nou dat is toch wel... Uh, hè? Ik vind het een heerlijke uitdrukking, mij geschieden naar het woord. Neem het zoals het er staat in elke situatie van je leven, als het gaat over wat ja weer zegt... We gaan zo nog een paar horen. Hoeveel wilt u er horen? Moet je eens het woordje woord opzoeken in je online bijbel. Echt waar, hoor je niet. De hele bijbel is alleen één woord. Dus ik denk gewoon de bijbel is het woord. Dus alles wat we pakken, wandel naar het woord en leef. Jacobus die zegt... We springen even van de ene kant naar de andere kant van de bij. Want ik wil je gewoon verschillende punten laten zien. De volgende keer gaan we weer preken over tien versen achter elkaar. Maar nu laat ik u verschillende dingen zien over het woord. Jacobus die zegt, leg dus af alle vuilheid. Dat hebben wij gelukkig niet meer. Alle uitwas van boosheid hebben we gelukkig ook al afgelegd. Neemt met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan. Want dat kan uw ziel behouden. ...behoudt het ook je ziel? Het kan je ziel behouden. Ik vind het een schitterende uitdrukking. Dat woord van ja, we moeten komen, dat woord... ...en dat kan uw ziel behouden. Maar je zal het als Maria moeten ontvangen... ...mij geschieden naar dit woord. En alles wat je dan kan doen om je naar dat woord te richten... ...zal meehelpen om te ontvangen wat God aan dat woord verbonden heeft. Ik denk ik zal maar een streepje onder kan zetten... Anders denk je allemaal van, hé, hey, ik heb het woord gehoord, ik heb het. Veel evangelische geloven dat. Ja, ik geloof het, Jezus is de Heer, halleluja, ik ben kind van God. Nou, er gaat nog wel wat water door de maas, voordat je een kind van God bent. Als dus je geloof niet gekoppeld wordt aan daden. Echt waar gaat zaadje nooit opkomen. Dus neem nou dat woord met zachtmoedigheid aan. Het is. In uw geplante woord. Ook vanmorgen krijg je woordjes die worden in je hart geplant alleen maar omdat ze uitgesproken worden. En wie gaat er met dat woordje wat doen? Want als je het woordje ontvangt, dat is gewoon een werk van de heilige geest. Dus met de heilige geest is met je bezig om de woorden die je hoort tot ontwikkeling te brengen. Het is een zaadje wat moet groeien. Wees nou eens daders van het woord... En niet alleen maar hoorden, want dan zou je toch jezelf misleiden. Dus ik heb een mooie preek gehoord, ik heb zo'n fijne uitleg gekregen van het woord. Ik heb het zo goed gehoord. Maar als je niet gaat doen wat hij zegt, ben je niks anders als de wereld. Als je echt doet wat God zegt, ja, dan krijg je vijanden in de wereld. Echt waar. Wie een vriend van de wereld wil zijn, wat is hij? Is die een vijand van Yahweh. Dat is heel vervelend. Wij zijn geen vrienden van de wereld. De wereld wil ons helemaal niet als vriend hebben. Wij zijn voor de wereld helemaal niet interessant. Die man die wil bidden. Ja, ben je gek. Geloof in God dan? Nou, daar begint al direct de scheiding. Of de strijd. Maar de broeders en zusters die in Yahweh als hun God geloven... en in Yeshua als hun zoon... we hebben gemeenschap met elkaar. Omdat we de woorden delen en de volheid van de geest ervaren. Dus, de hele wereld ziet uit naar het openbaar worden van de zonen van God. Maar ze worden belemmerd door Satan, die de heerser van de wereld is. Ik wou het ook niet zeggen dat we hier bij elkaar moesten blijven zitten... en niks in de wereld moesten zeggen. Hè? Maar weet wel, als je in de wereld spreekt over de heerlijkheid die God ons geeft... heb je de tegenstander Satan. Ja, inderdaad, doet ze ook. Maar totdat ze de woorden Gods gehoord hebben, dan gaat Gods geest het wel verder werken. Maar je moet niet bang zijn voor Satan, je moet hem onder je voet leggen en zeggen, je bent een overwonnen vijand. Halleluja. Inderdaad, de geestelijke machten. Ja. En die geestelijke machten... die brengen gevoelens in je buik en in je ziel... tot je denkt, ik ben helemaal niks. Ik zal wel nooit wat worden. Ik ben als een kwartje geboren, ik word nooit een euro. En dat is een leugen van de bovenste plank. We gaan verder met Jacobus 1, vers 23. Wie hoorder is van het woord... en niet dader... Gelijk op een man die zijn gelaat, waarmee hij geboren is, in een spiegel beschouwt. Ik neem aan dat we de tekst allemaal kennen. Dus alleen maar een hoorde zijn van het woord, dat is in de spiegel kijken. Of u dan zal zeggen, ik zie er goed uit of niet goed uit, dat maakt dan niks uit. Er zijn mensen die zijn trots op hunzelf, ook al kennen ze God niet, al overtreden ze zijn woord alle dagen, maar we zijn ijdel. Maar het woord van God is een spiegel. Wie hoorder is van het woord en niet een dader. Gelijkt op een man die zijn gelaten waarmee hij geboren is in een spiegel beschouwt. Want hij heeft zich beschouwd. Hij ziet zich. Is heen gegaan en terstond stond vergeten hoe hij het eruit zag. Heb je dat ook als je staat op te maken aan de spiegel? Waar je staat te scheren? Ik denk, nou, ziet er wel lekker uit. Dingetje erop, weet je wel. Zodra je dus je badkamer uitloopt. Ik denk, oh, hoe zal ik er ook weer uit? Dan moet je weer terug. Je. Ja, ik zie maar zodra je dus weer wegloopt, dan ben je je gezicht kwijt, of niet? Wij vergeten ons gezicht zodra we dus weer bij die spiegel weg zijn. Daarom kom je elke dag weer voor die spiegel, om te kijken of je nog dezelfde bent. Hè? We zijn erg vergeetachtig als we in spiegels kijken. Het wonderlijke is... ...wie zich verdiept in de volmaakte wet... ...dat is dus een hele andere spiegel, en daar moeten wij in kijken... Hoe ziet u er nou uit als u in die volmaakte wet kijkt? Je hoeft je hand niet op te steken, je hoeft er niet hard op te zeggen, maar denk het alleen maar bij jezelf. He? Wie zich verdiept in de Torah, die der vrijheid. Nou, dat gelooft geen ene pinksteman. Hoe bedoel je? Torah, wet de vrijheid. Ieder evangelische christen die denkt dat de wet ons bindt. Echt waar. Als je zegt, ik hou de Sabbat. Dan zegt je, oh, die is gebonden, die man. Hoe doe je dat? Iemand bevrijden van de geest van Sabbat. En <laughs> dan willen ze een demon eruit gooien. Ja? Maar het wonderlijke is, wie is er nou gebonden? Zij die binnen de kaders van Torah blijven? Of zij die over de grens gaan en de zonde doen? Want Torah geeft aan wat zonde is. Snap je dat de christenheid het omgooit? Dus degene die netjes zich aan de geboden van God behoudt, is in veilig vaarwater. Dat is een zegen. Wordt hij gered door de wet? Echt niet waar. Hij wordt gered door zijn geloof in Yeshua. Want hij was de enige die rechtvaardig was. En omdat wij overtreders zijn en mensen met zwakheden, zien we op Yeshua. En zo worden we rechtvaardig verklaard. Wie zich verdiept in die volmaakte Torah der vrijheid. Daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorde, doch als een werkelijk dader, die zal gelukkig zijn. In alles wat hij doet. Ik heb het vroeger nooit begrepen. Ik vond zonde doen echt wel leuk en spannend. Maar nadat we de Torah gingen verstaan. Ik vind het zo heerlijk om binnen de kaders van Torah te leven. Het is een zegen. Weet je hoe vaak dat je nog zonde moet beleiden. als je binnen de Torah wandelt? Soms denk ik wel eens: uh, wat moet ik nog wel beleiden eigenlijk? Ik heb alleen maar vreugde en dankbaarheid voor de Heer. Dat is een zalige manier van leven. Vroeger moest je elke dag met je knieën voor je bed als je naar bed ging. Dat ging niet goed. Lieve mensen, luister alsjeblieft goed. We zijn gelovige mensen geworden omdat we geloven in Yeshua, de zoon van de levende God, die voor onze zonden volkomen betaald heeft. Volkomen. Gereinigd zijn we door het bloed van Yeshua en we hebben een vrije toegang tot onze Vader. We zijn natuurlijk navolgers geworden van Yeshua, we zijn discipelen geworden. Leerlingen. En een leerling staat niet boven zijn meester. Amen. Het er gewoon. Al zeg je geen Amen. Maar dat is Amen toch? Je mag rustig Amen zeggen. Maar al wie volleerd is. zal zijn assen mee. Ik vond het schitterend toen ik die tekst las van de week. Zijn we al volleerd? Je moet willen. Maar als je wil erop gericht is om alles van hem te leren... en je bent bereid om te gaan doen wat je zit te leren. U bent er ook al verleerd rekenaar, of niet? Tafels tot de tien, die kent er uit je hoofd. Dus, nou, ik ben helemaal verleerd in de tafels tot tien. Er zijn dus dingen die moeten gewoon voluit leren. En leren is een proces, daar gaan we naartoe groeien. En we zijn allemaal niet helemaal verleerd, en 100%. Het gaat erom dat we pakken wat er staat. Dus we moeten ons alles eigen maken wat de Heer ons leert. Wie het dus volleert zal zijn, zich alles, zich eigen heeft gemaakt, zal zijn als zijn meester. Vindt u dit vervelende dingen of zeg je dat als een uitdaging? Je moet het als een uitdaging zien en die weg die moet je gaan wandelen. Immers, er is geen goede boom die slechte vrucht voortbrengt. Nog is er een slechte boom die goede vrucht voortbrengt. Als er één boom is met goede vrucht is het Yeshua. Als we op hem zijn ingeënt gaan we mede de goede vruchten dragen van onze Heer. Elke boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend. Kunt u zich nog een christen voorstellen die loopt kwaad te spreken? Dus als je nou zegt, ik ben een Christen, een navolger van Yeshua... en je kletst met een andere broer over je volgende broer of die zus... En je, weet je wel, niet verder vertellen, maar hij vertelt het verder... dan kan je dus in het lichaam van Christus een kankergezwel krijgen over kwaad spreken. Ik heb wel eens gezegd, als je iemand hebt die een kwaad woord spreekt van een ander... Je zegt, joh, ik ben blij dat je me daarop attent maakt. Wist je dat? Laten we naar Willem toe gaan. Dan gaan we er samen met hem over praten. Dan kunnen we hem redden. Want als hij doorgaat met dat kwaad, gaat hij dadelijk te gronden. Dus dan ga je niet praten over de kwaaie dingen van een ander of over zijn fouten. Maar je gaat samen met die persoon. Want zo kun je hem helpen. Elke boom wordt erkend aan zijn eigen vrucht. Als er iemand in zwakheid valt, die lastert en kwaad spreekt, heeft hij een vruchtje voortgebracht dat van wat in zijn hart is. Dus je moet op de boompjes om je heen letten of je die boompjes kan helpen en kan water geven, zodat het weer vruchtdragende boompjes worden. Want als boompjes slechte vrucht voortbrengen, dan gaan ze ten gronde. Maar een goed mens brengt een goede schat uit zijn hart voort en een slecht brengt een boze schat. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond. Ik hoop dat je een systeem ontwikkelt in je eigen leven waar je alleen maar de lof van de Heer kan verkondigen. Nooit meer een kwaad woord spreekt over je broer of je zus of over wie dan ook. Maar tot je altijd een weg zoekt om hem te zegenen met het woord van Yahweh. Want we weten nu dat als het woord van Yahweh gesproken wordt... dan is de geest van Yahweh daar en er wordt de broeder en zuster genezen. Gij noemt mij heren, here en doe niet wat ik zeg. Dit woordje heren, waar staat dat voor? Heb dat iets met Yahweh te maken? Nou ja, als het in het Oude Testament staat en het staat met hoofdletters, dan heb je het met Yahweh te doen. Als het in het Oude Testament staat met kleine letters, heeft het te maken met de Adonai. Dus als de Heere Heren staat in de Torah, dan praat hij over Adonai Yahweh. Of gewoon meneer Yahweh. Maar als het in het Nieuwe Testament staat, dan is het meester. Als de Heere Heren staat en je weet niet hoe het werkt, dan zeg je, zie je wel, hij is Yahweh. Er zijn dus mensen die geloven dat Yeshua Yahweh is. Begrijpt u waar de, de, de trikker zit? Maar in het Nieuwe Testament is Heer gewoon meester. Machthebber. Heerste. Gij noemt mij meester, meester. Tegen wie zeg je eigenlijk meester? Dat is toch je leraar die je wat te vertellen heeft, want hij is vanuit zijn meester gestuurd. Het is vader Jaweh die zijn zoon naar de wereld stuurt en die zoon gaat namens vader Jaweh dingen vertellen. De discipelen noemen hem meester. Die luisteren naar hem. Nou zegt hij, je noemt mij meester meester, maar je doet niet wat ik zeg. Velen hebben datzelfde probleem, ook vandaag. We noemen hem heren, heren, hij is onze heer, maar we doen niet wat hij zegt. Hoe kan hij nou je meester zijn en je doet niet wat zijn vader zegt? Want de meester doet alles wat zijn vader zegt. Sommigen willen nog een scheiding maken tussen oude verbond en een nieuw verbond. Ze zeggen, ja, maar dat gaat wel in het Nieuwe Testament. Dat oude is weggedaan. Maar dat is onzin? De zoon is een plaatje van zijn vader. Hij is het uitgedrukte beeld van God. Hij is het uitgedrukte beeld van Yahweh. Hij is volkomen één met Yahweh. Amen? In zijn denken, in zijn spreken en in zijn... ...doen. Heer, dat ze alle één zijn... ...gelijk wij één zijn. Dan heeft Yeshua het over u en mij. Dat ze zo één zijn als wij één zijn. Zij in mij, ik in u, u in hen. Kunt u dat voorstellen? Dat in diezelfde eenheid wordt u meegenomen... ...in de eenheid tussen vader en zijn zoon. U bent dus op dezelfde wijze één met vader... ...als de zoon één is met zijn vader. Wij zijn een volkomen lichaam van Yeshua... Volkomen één met de vader. En waaruit blijkt dat? Omdat we alle woorden van de vader gewoon willen doen. We gaan helemaal op hem lijken. Het zou zo moeten gaan worden als de mensen u zien. Toen dus zei, eigenlijk wel of ik Jeshua heb gezien. Wat een karakter, liefdevol, barmhartig, genadig, goede dieren, trouw, gaarne vergevend. Je kan die man lelijke dingen zeggen, die wordt nooit boos. Hij zegent je. Vind je het leuk om die kant op te groeien? Het is een zaligheid om door de geest van God ge Yeshua gingen ze hangen aan het kruis. En aan het kruis bad hij nog voor zijn vijanden. Wij zullen hem gelijk zijn hoor. Dadelijk in de opstanding uit de dood. Oh, ik, ik kijk er echt naar uit. Ik wil al een hele tijd leven. Ik wil heel oud worden. Maar er komt een dag. Dan zullen we hem helemaal gelijk zijn. En ieder die tot mij komt. En mijn woorden hoort. Kent u dit woord ook in de Torah? Sma. En dat is het gewoon een werkwoord, hè? Horen en doen is gewoon één hetzelfde. Torah kent je anders. Het woord van God horen betekent doen. En dat gaat niet alleen om zijn sabbat, het gaat om alles wat hij zegt. De hele Torah is gewoon het woord van Yahweh. Je kan dus niet zeggen, we pakken alleen die tien woordjes eruit. De tien geboden, die gaan we doen. Nee, de hele Torah doen. Als je de Heer niet kent in de feesten die hij heeft gegeven, dan ken je eigenlijk het hele evangelieverhaal niet. Over de wederkomst, over de verzoening. Dadelijk gaan we weer heerlijk naar die feesten toe. Lieve mensen, wie mijn woord hoort en het doet. Ik zal tonen aan wie die gelijk is. Nou, dat is iemand die zijn fundamenten bouwt op een rots. Want als je zegt, ik hoor het wel, maar ik doe het niet. En je hebt daar een theologische verklaring voor. Dan zeg je, ja, maar dat is voor de joden, joh. Oh. Ja, natuurlijk, God is een God van de joden, niet van de christenen. Maar goed. Doch wie het hoort en het niet doet, is gelijk aan iemand die een huis op de grond bouwt zonder fundament. Kunt u voorstellen als onze Heer Yeshua terugkomt, dat hij dadelijk geen, blijkt geen christen te zijn? Want zo is het algemeen christendom zich naar de Bijbel gedraagt, zullen ze Yeshua niet herkennen. Als Yeshua terugkomt, zal hij geen christen blijken te zijn. Hij gaat beslist niet op zondag naar de kerk. Hij zal gewoon Yeshua zijn, de zoon van de levende God. Hij is heen gegaan om zijn koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen. De gelijkenis van de zoon, die gaat naar een ver land. En dan laat hij zijn slaven achter En dadelijk komt hij terug uit het verre land met zijn koninklijke heerlijkheid. En dan gaat hij die slaven vragen, hoe gaat het met jullie? En dan komen er heel wat problemen naar boven. Dus als Yeshua terugkomt, komt hij als koning. En dan gaat het duizend jaar beginnen. Het millennium waar we met hem mogen regeren, die duizend jaar. En pas daarna komt de achtste dag van de feesten voor eeuwigheid. Heerlijk, als je de feesten van de Heer kent, dan krijg je alles op volgorde te staan. Wie nou hoort en niet doet, is als iemand die staat te bouwen zonder fundament. Nou zegt uh, Yeshua, met een heel nadrukkelijk woord. Want als hij zegt voorwaar, en hij zegt het twee keer, dan moet je maar je oren spits houden. Want hier kan je nooit voor je leven meer iets omdraaien. Hij zegt gewoon twee keer amen. Het is waar en het is zeker. Amen, amen zegt hij. Ik zeg u, Yeshua. Als gij de vader om iets bidt, zal hij het u geven in mijn naam. Heeft u al uw gebeden al verkregen van God? Hier bedoelt hij dus niet vragen om een fiets met een rode bel. Waarom bidden wij nou de vader? Wat zou u nou van de vader willen bidden? Hoe zou je überhaupt vader iets bidden... als je zijn woord niet kent? Zodra je dus gaat lezen wat vader in zijn woord zegt... hebben we maar één verlangen, vader. tot we hieraan gelijkvormig mogen worden. Hij gaat je helpen om een weg te brengen... waar je een koers vaart omhoog. We zullen hem steeds meer en meer gelijkvormig worden. Het is een intens verlangen wat we uiten door bidden. Alleen dat het woord bidden is voor ons altijd een beetje klein begrip. Hè? Het staat nummertje 154 in de stroom. ITO. het wonderlijke is wel, het is nog een werkwoord ook. Dus bidden is wel werken, bidden is wel iets doen. Bidden is niet alleen vragen, het is verlangen, het einde zelfs in vorderen en in eisen. Wie van u heeft er ooit geëist van de levende God? Heb je ooit geleerd om te eisen van de levende God? Dat je hebt durven zeggen... Vader, u hebt toch gezegd... Hij is van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Aha, daar heb je hem. Hey, daar kom je hem. Oh, Al wat ontbreekt... Zo ga je het smeekt. Nou, dat smeek is weer wat anders dan eisen. Maar eisen is op grond van wat God beloofd heeft. Als jouw vader je een tientje beloofd heeft op vrijdag... dan staat die zoon echt bij zijn vader... Ja, als zijn vader hem aanziet komen, oh, dan komt, komt hij voor zijn tientje. Dan hebt hij het al klaar. Ja? Maar een vader die belooft, die houdt zich aan zijn belofte. Het gaat erom dat je een beetje weet wat er achter het woord bidden zit. Bidden is niet zomaar vragen om een appel of om een ei. Want de Heer die zal in alles ruim voorzien. Je zal nooit zonder brood en water zitten. Je hoeft niet om je brood te bidden. Je kan hem ervoor danken. Je, vader, dank u voor de maaltijd. Geprezen zijt gij die het brood uit de aarde voortbrengt. Je kan God alleen maar danken en lofprijzen. Maar wij hebben een roomsysteem opgebouwd in ons leven. Bidden, bidden, bidden, bidden. Maar het is goed hoor, bidden, als je maar weet waar het om gaat. Vragen, verlangen, vorderen, eisen. Want dat doe je op grond van een verbond. Want zonder verbond heb het helemaal geen zin om God te vragen. Dan zet hij gewoon, daar heb je helemaal geen recht op, dat is voor mijn kinderen. Als Yeshua rondloopt en de genezende, al die Joodse mensen die hij tegenkwam, en ook de mensen die tot hem kwamen... Voor wie was dat het, het brood? Dat zegt hij tegen die, tegen die vrouw, hoe heet ze ook weer? Die, uh, die Samer, ja, was Samaritaanse, een Canaanitische, die wil, die wil ook genezen worden. En hij, hij laat haar gewoon praten. En dan roept ze nog een keer, ze gaat op een gegeven moment voor zijn voeten op de grond liggen, tot hij denkt, gaat ze nou toch doen? Kent u het verhaal? Vier keer vraagt die vrouw hoor. En dan zegt hij, ja, zegt hij, uh, gaat het brood van de kinderen toch niet aan de aan de honden geven vindt u dat hard of niet maar ze zeggen heel duidelijk die kruimeltjes die van de tafel van de kinderen vallen nou ja toen kon de Heer niet meer toen werd ze genezen dat is dezelfde houding die wij moeten hebben maar wij zijn geen heidenen meer hè? wij zijn kinderen van de Heer geworden we zullen dus moeten leren omgaan met het woord van vader en ik zeg niet gelijk dat u moet gaan eisen stellen hoor. want je hoeft aan je vader niet te eisen maar hij geeft je naar aanleiding van zijn verbond. Ik hoop dat je het onthoudt. Als je de Bijbel open doet en je zoekt het woordje woord. Nou mensen, je bent maanden bezig om rondom dat woord te gaan bedenken wat vader allemaal gezegd heeft. Hij zegt hier ook, als je leert bidden op grond van het verbond van de woorden van God. Gij zult ontvangen. En als er staat, gij zult ontvangen, hoef je niet te twijfelen. Wil dat ook zeggen dat je in één keer pad het hebt? Dat staat namelijk nergens. Je gaat ontvangen wat God je beloofd heeft. Zoals God dat wil. Je moet dus door het lezen van het verbond ontdekken wat God in dat verbond heeft gezet. En op een gegeven moment ga je naar het verbond. Zo, jong jongen, hebt u dat ook beloofd? Als u een erfenis krijgt van ome Piet die dood is gegaan en hij heeft 2 miljoen te vergeven. Ja, dan ben je, je, je gelijk die erfenis wil ik hebben. Maar als je de erfenis van je vader ziet in de hemel, is schitterend. Je moet er alleen naar gaan verlangen. En je moet gaan vragen of hij de erfenis wil uitbetalen. Bid en gij zult ontvangen. Waarom? Omdat jouw blijdschap vervuld zou zijn. Als ik toch mijn zoon een tientje gaf. Ja, toen hij nog zo klein was. Ik, oh, ik heb een tientje gehad van mijn vader. Nou zijn ze met 100 euro nog niet tevreden. <lacht> Dat doet ook niet meer. Ik ben er wel afgestapt. Ik denk, ze zorgen me voor de eieren. Te dien dagen zult gij in mijn naam bidden. En ik zeg u niet dat ik, zegt Yeshua, de vader in de hemel voor je vragen zal. Want hij hoeft er niet elke keer tussen te zitten. Want omdat we hem kennen, hebben we een relatie met vader. Wij zullen vader zelf, die heeft ons lief. Omdat hij mij, Yeshua, heeft lief gehad. En geloofd heeft dat ik van de vader ben uitgegaan. Vader heeft ons lief. We moeten alleen leren door Torah te lezen. Gods verbond om te zien wat hij ons graag wil geven... zodat we ons kunnen manifesteren in deze goddeloze wereld. Daar moeten we gewoon van hem afhankelijk zijn... en vrijmoedig zijn. Een slaaf nu van een hoofdman... die deze op hoge prijs stelde... over wie gaat het? Die slaaf die werd hoog op prijs gesteld door zijn baas. Die slaaf die is ziek geworden en die lag op sterven. Toen hij van Yeshua... Hoorde. Je moet dus van Yeshua. Horen. Om te zeggen: hé, hey, daar ga ik naartoe. Hoe kan je tot geloof komen. zonder dat te horen? Er moet iemand geweest zijn. die aan deze hoofdman heeft verteld. dat de messias rondwandelt in Israël. de zoon van de levende God. en dat als je hem vraagt. dat hij namens zijn vader kan zegenen. Nou, zegt die man, dat heb ik gehoord. Dus. die hoofdman. Stelde zijn slaaf op prijs. Hij was ernstig ziek en lag op sterven. Hij hoorde van Yeshua. Hij zendt dan nog zijn oudste der joden tot Yeshua. Het was namelijk een gezien man in dat dorp. Dus die hoofdman was een geziene man in dat dorp. Die heeft een zieke slaaf. En die zegt tegen de joden in dat dorp... Gaan jullie voor mij naar je Messias toe. Kunt u de constructie zien? Ja. Met het verzoek om te komen en mijn slaaf in het leven te behouden. Had die man geloof? Maar hij denkt toch nog tactisch te zijn... om dan die Joodse mannen naar Yeshua te sturen. Alsjeblieft, kom naar me toe. Dan kan hij voor mijn zoon bidden en dan zal hij genezen. Dus die man die heeft geloofd dat zijn zoon zal genezen op het woord van Yeshua. Zij kwamen dan, wie kwamen er? Dat zijn die oudsten van de Joden, tot Yeshua... En drongen zeer bij hem aan, want ze zeiden, hij is het waard, dat je dat voor hem doet. Wat is een geziene man in die stad. Hij heeft zelfs de synagoge betaald, waar de joden samenkomen. Nou, zoveel druk heb je Shua niet nodig hoor. Maar ze voeren druk op Yeshua uit, van kom nou naar dat dorp, komt die knul genezen. Want hij heeft ons volk lief en onze synagoge heeft hij gebouwd. Vindt u dat een goede reden dat je zoon genezen wordt? Voor die mensen daar zeer zeker. Yeshua ging met hun mede. Puntje, puntje, puntje. En wat gaat er dan gezegd worden? Heer, doe geen moeite. Ben niet waard dat Gij onder mijn dak komt. Die man heeft een enorm respect voor Yeshua, zoon van de levende God. Maar spreek slechts een. Hier gaat het om hè. En mijn knecht zal misschien genezen. Ja, dan moet je onthouden, dat soort geintjes. Er dus staat nooit, misschien zal die genezen. Het is geen twijfel. Zo spreekt de Heer en zo gaat het gebeuren. Hij zegt heel duidelijk, spreek slechts een woord. En mijn knecht moet herstellen. Die man die heeft geloof. Die hoofdman. Ik hoop dat we ons aan hem zullen spiegelen. Om hem daarin na te volgen. Want, zegt hij, ik neem zelf een ondergeschikte plaats in, die hoofdman, die hoofdman die neemt zelf een ondergeschikte plaats in, want hij heeft ook een baas, en onder hem zijn weer knechten. En als hij in zijn ondergeschikte plaats tegen zijn knechten zegt, gaat links, gaan ze links, gaat die rest, gaan die rechts, hij ze doen precies wat ik wil. Vindt dat een mooi voorbeeld? Hij zegt, ik zeg kom hier en hij komt en ga weg zitten, ik ga doen dit en doe dat, ze dus doen het precies. Toen Yeshua dit hoorde, daarmee openbaart die man zijn geloof. Hij kent zijn positie onder zijn eigen generaal, daar is hij een hoofdman, en dan geeft zijn knecht instructies. Eigenlijk zegt hij, hij erkent de levende God en zijn Messias die hij uitgezonden heeft, en die heeft macht om te spreken, want hij heeft de autoriteit van zijn vader. Zoals die hoofdman autoriteit heeft gekregen van zijn heer om tegen zijn knechten wat te zeggen. Exact in dezelfde positie. Yeshua herkent dat direct. Vind je dat niet mooi? Yeshua, toen hij dat hoorde, sprak hij... Ik zeg u, zelfs in Israël heb ik zo'n groot geloof niet gevonden. Je vindt alles in Israël, maar het gaat hier om geloof. Het gaat echt om geloof. Wij kunnen als geloofsgemeenschap bij elkaar zitten... Maar je kunt alleen maar denken... ...nou, ik hoor toch wel bij die gemeente in Manuel... ...dan ben ik toch wel behoorlijk op stap, hè? Nou, het zegt helemaal niks. Want als hij zonder geloof zit... ...heb je ook geen daden. Je moet dus echt met geloof vertrouwd gaan worden... ...om tot daden te komen. Hij zegt... ...een zo'n groot geloof heb ik nog niet gevonden. Meer wordt er niet gezegd. Toen hij terugkwam... ...vonden ze de slaap, dus zijn slaaf, gezond. Hij moest gewoon terug naar huis... Had Yeshua tegen hem gezegd? Een woord? Ik genees vanuit deze plaats... 100 kilometer verderop de slaaf van Kees. Dat heeft hij helemaal niet gezegd. Deze man heeft geloof geuit... ...en die gaat ontvangen... ...wat hij? Die... Ja. die zieke jongen... ...die is dus niet bij Yeshua. Die, die zieke jongen is niet bij Yeshua. Die is 100 kilometer verderop. Die zieke slaaf. Maar die heer die komt... Door zijn knechten gestuurd om naar Yeshua te gaan. En hij heeft gezegd, door zijn knecht tegen Yeshua, spreek slechts één woord, zegt hij, mijn knecht is genezen. Nou, die knechten die waren nog bij Yeshua en die man, die hoofdman, ziet ter plekke zijn, zijn, zijn slaaf genezen. En toen wist hij, oh, nou staan mijn knechten bij Yeshua. Je hebt geloof nodig om te ontvangen. Maar je moet op grond van het woord gaan zeggen, wat heeft de heer beloofd? Dus er moet wel heel wat gebeuren, willen dit soort zaken kunnen plaatsvinden. Het komt van twee kanten af. Eén ding is heel duidelijk, hij had een zo'n groot geloof nog niet gevonden. En uiteindelijk, het resultaat is, vonden zij dus, uh, de slaaf gezond. Maar dat waren dus die mensen die weggestuurd waren naar Yeshua toe. Die hoofdman die was gewoon thuis. En ze knechten er gaan naar Yeshua toe, namens de hoofdman zeggen, spreek een woord en is dus mijn knecht genezen. En dat kwamen die knechten bij Yeshua vertellen. Vind je dat niet mooi? Echt waar. Yeshua hoeft dus niet lijfelijk aanwezig te zijn voor uw herstel. Nou, wat betekent de naam Yeshua? Yahweh ja, red. Iemand die tot Yeshua gaat, die vraagt gunst van Yahweh. Ja, hij zegt Yahweh ja, red." En dat doet hij door de naam van Yeshua. Yahweh ja, ja, is, Je komt niet los van die, hè, die combinatie. Marcus 11 is een heel belangrijke uitspraak. Ik hoop dat u het doorheeft. Dat u zegt, dit ga ik ook nooit meer vergeten. Het is een fundament van de gelovigen. Yeshua die zegt weer, voorwaar. Echt waar. Je kan het bijna niet sterker uitdrukken. Als de Zoon van God zegt, voorwaar. Hij zegt eigenlijk, ik zweer het wat ik nou wat zeggen. Het is een krachtuitdrukking. Mag niet zweeren. doet hij ook niet. Hè? Hij zegt, voorwaar. Let op. Echt waar, wat ik nou ga zeggen, niemand haalt het meer onderuit. Voorwaar, ik zeg u. Wie tot deze berg zou zeggen, heft u op en werp u in de zee. Zo. En in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven dat hetgeen hij zegt geschiet, het zal hem geschieden. Wie van u heeft wel eens een berg in de zee gezet? Nee, moet ik eerlijk zeggen. Wie van u hebt er een berg in zee gezet? Of misschien maar een kopje zonder water en zegt, ga gaan de zee? Echt niet waar. Gaat het over bergen? Zegt u? Dat gaat helemaal niet over bergen. Ja, maar het staat er toch? Welke bergen hebben wij in ons leven die niet te overwinnen zijn? Zorgen. Inderdaad, schaam je. dat je je zorgen nog niet opgelost hebt. De Heer die lost ze voor je op. Die berg die moet je gaan verzetten. Voorwaar zegt hij, ik zeg je, zegt Yeshua, als je tegen de berg zou zeggen, wat is zeggen eigenlijk? Ja, Dus je moet iets gaan zeggen en dat moet je zonder twijfelen gaan zeggen. Maar je moet het gaan leren zeggen op grond van wat Yahweh in zijn verbond heeft besloten. We zijn koningskinderen. We zijn zonen en dochters van Yahweh gekocht en betaald door het bloed van zijn zoon. Maar wij realiseren onze autoriteit niet. Wij kunnen eten aan de koninklijke tafel... en we zitten langs de goot van de weg de rommel op te snabbelen. We zijn het de goede weg. Amen. Moet je luisteren. Dat woordje zeggen, 2036, dat staat gewoon spreken. Je moet dus iets gaan zeggen om je geloof hoorbaar te maken. Als je zegt, ik geloof het, dan gebeurt er niks... Bent u het mee eens? Als u zegt, ik geloof het. Maar je zegt het niet. Gaat het nooit gebeuren wat je gelooft. Want hoe moet je het kenbaar maken wat je gelooft? Je moet het zeggen. Dat is het woordje zeggen. Is gewoon epo. Is een werkwoord. Moet je spreken. Dus wat je gelooft moet je zeggen. Als dat wat je zegt gegrond is. Op de geopenbaarde Torah van Yahweh. Gaat het gewoon gebeuren. Ik hoop dat je... Een beetje ongelovig bent, dus je, nou, dat wil ik wel eens gaan zien. Ik ga het doen, ik ga oefenen. Ik ga oefenen in geloof. Dan ga je ontstellende dingen ontdekken. Je moet dus in je hart niet twijfelen, maar geloven dat hetgeen je zegt, geschiet. Dat is 1096, geschiet. Dus zodra je vanuit geloof op de belofte iets zegt, geschiet het. Geschieden is tot stand komen en dat is het begin zijn van zijn. Dus zodra je spreekt in geloof, is het de eerste stap om iets tot zijn te brengen. Maar dat is een afstand. Het wil niet zeggen dat als je het zegt, dat het pats. Er staat ineens een toren. Nee, je zegt iets en dat krijgt een ontwikkeling naar zijn. Zodra je het dus uitspreekt, dan geschiet het. En dan zegt hij erachter: en het zal hem geschieden. En dat woord geschieden is gewoon toekomende tijd van zijn. Dus tussen het zeggen dat het geschiet en tussen het zal geschieden is dus die periode tot het tot stand komt. Dat kun je doen met relaties, met verzoening. Dat kun je met liefhebben, met zorgzaam zijn, barmhartig zijn. Daar moet je vandaag mee beginnen. Je moet het zeggen, ik vergeef jou je zonde. Je bent nog zo krom geweest te hebben, ik vergeef je alles. Echt waar, ik heb ervoor gekozen om je lief te hebben. Dan zet je vandaag een punt en dan komt er dadelijk een punt en eind verderop te staan. En dan sta je elkaar te omhelzen. Dus nee, ik snap niet dat ik ooit zo lelijk tegen je ben geweest. Er zijn dus dingen in de barmhartigheid van God die ons deel moeten worden. Ik heb het niet over fietsen, motorfietsen, auto's, nieuwe huizen. We moeten dus gaan deel krijgen aan het karakter van onze vader. Barmhartig, genade, goede tieren, trouw, Gaarne en vergevend. Amen. Daar moet je iets aan bouwen, maar je moet gaan zeggen waar je naartoe wil. Zeg je vader, ik kies ervoor om de meest barmhartige van Alblasserdam te worden zo so. en je woord houden hè? nou je krijgt een partij ellende voor je neus dat je denkt ik had ook het nooit gezegd worden, want dan moet ik wel erg warmhartig wezen maar het, het gaat gebeuren je moet dus gaan zeggen wat vader Jawe zegt op grond van het verbond Marcus 11 vers 24 daarom zeg ik al wat je bidt en begeert geloof dat gij het Hebt ontvangen. Dus op het moment dat je dus zegt. kan je ook zeggen: Vader, dank u wel. U heeft het al voorzien. Je ziet het nog niet. maar je hebt het ontvangen. op het moment dat je het spreekt. Bidden is spreken, hè? Bidden is zeggen. Op grond van het verbond, zeggen. Hij zei: Op het moment dat de gelovige het zegt, heeft dit al. Het heeft soms alleen nog even tijd. om in, uh, in zichtbare proporties tot je te komen. Maar je hebt het al naar je toe geroepen. Zoals je tegen een hond zegt, "Vicky, kom hier. Dan moet hij nog een afstand afleggen om hier te komen. Maar zodra je de belofte van de heer uitspreekt, dan is die belofte onderweg naar je toe te komen. Ik hoop dat je wil nadenken erover, maar zo functioneert het. Ik heb ooit gezegd, ik ga een schat van een vrouw trouwen. Nou, je moet weten wat er op me afgekomen is. Echt waar. Hij zegt heel duidelijk: Bid en begeert, geloof dat je het hebt ontvangen en het zal ge. Dat woord geschieden hebben we net ook gelezen, weet u nog? 2071. Toen komen de tijd van zijn. Dit is geloof. Inderdaad, als nou jouw geloof maar op het woord van God gericht is. Nee, Maria zegt het mooi: Mij geschieden naar uw woord. En zo ligt het met alles. Je eigen geloof kan nog onvoorkomen zijn. Inderdaad, dus jij komt er ook. We houden echt van je broer. Maar je zal zien hoor, als je dit in de praktijk brengt, je gaat het krijgen. Ja, je doet het al, ik weet het. Daarom zit je ook hier, als je het hier niet volhouden. Hier moet je echt geloof hebben, als hou je het niet vol. Heeft iemand hier vragen over? Want we moeten hem echt af gaan ronden, hè? Ik heb een heerlijk plaatje voor u aan het eind met drie kleine tekstjes. Vind je er geen lief plaatje zo? Echt waar. Ik denk als je aan de voeten van Yeshua zit... Nou, ik ben al geen vrouw, maar ik zou er graag gezeten hebben. Want ik had een borden vol vragen. Er staat in Johannes dat Yeshua met deze... Wat was het ook, uit welk land komt ze? Zo, so, dat is geen beste dan, hè? Je zal maar een Samaritaan wezen. Weet u nog wat Samaritanen zijn? Heel Israël, de tien stammen zijn dat land uitgeschopt. En er zijn allemaal Babyloniërs zijn in Israël neergezet. Dus zij is een Babylonische vrouw. Een heidense. Hoeveel mannen heeft ze gehad? Zo, dat is echt niet zijn beste. Deven nog te zeggen dat is mijn zusje? Vijf mannen gehad. Dat is een mannenverslinster. Die is levensgevaarlijk. Er staat namelijk door Yeshua die zegt tegen haar: Gij aanbidt wat gij niet weet. Staat er toch? Hij zegt tegen die vrouw: Gij aanbidt wat gij niet weet. Zij is een Samaritaanse en ze leeft al met de vijfde man. Wat weet deze vrouw eigenlijk niet? Yeshua zegt: wij aanbidden wat we weten. Want zij weten dat ze Jawe, de enige brachtige God, aanbidden. Dat doet een Samaritaan niet. Dat is een Babylonier die in Israël neergezet is. Met zijn eigen heidense godsdienst. Ze hebben alleen een priester gehad van de Joden. Die heeft gezegd, je kan nog beter maar een offer brengen. Dat doe je zo tot Yahweh. En je kan nog beter dat doen. Maar het is gewoon een goddeloos volk. Maar ze kent toch wel bepaalde zaken uit Torah. Ik vind het alleen maar fijn om te lezen. Wij aanbidden wat wij weten, broeder en zuster. Want wij zijn de aanbidders van Jawe. De wereld, wie aanbidt de wereld eigenlijk? Ze weten niet dat ze Satan aanbidden. Wie bidden de pausgezinden? Tot Maria en tot de paus. en tot al. Jongens, wat een rommel is dat. Er zijn dus een hele... Het christen zijn wil niks zeggen. Rome is een antichristelijke macht. Het is een hoer en een hoer is een overspelige vrouw, want Israël is de vrouw. Wij, de gemeente gods, die naar Torah profeten leven, zijn de vrouw. Dus degene die doet wat pausdom zegt, is de hoer. En de protestanten die eruit komen? Ze doen nog steeds de zondagviering, de kinderdoop, af en toe heel de rit. Het zijn de dochters van de hoer. Dat is niet om mijn broer en zusters te beschadigen. Maar ze vormen een koninkrijk wat gebouwd is op Rome. Rome krijgt de heerschappij over deze hele aarde. En er zal een merkteken van het beest komen, de zondag, en een merkteken van... De levende God, het is Sabbat. Er wordt dadelijk scheiding gemaakt. Ik hoop toch aan het eind van het jaar veel gaan horen van onze broer. Maar het is schitterend om die profetieën te kennen. Dat woordje wat daar gebruikt wordt voor aanbidden is proscuneo. Aanbid, aanbidden. Ik moet er toch iets over zeggen. Wat is nou voor u aanbidden? Handen omhoog staan. Prijs de heer, halleluja, groot zet gij. Echt niet waar, want dat is lofprijzen. Maar we noemen het, we gaan heerlijk in de aanbidding met elkaar. Ja. Is dat aanbidding wat wij doen? Wat is nou aanbidden? Letterlijk en figuurlijk. Doen wat ik zeg. Je noemt mij heren, heren, maar je doet niet wat ik zeg. Yeshua, heer noemen. En doen wat hij zegt. Dat is aanbidden. Je kan niet zeggen, heren, heren. En je blijft de Sabbat overtreden. Dan ben je gewoon misleid. Het zijn onze broeders die misleid zijn. En probeer maar eens aan je broeders te vertellen... om op die andere weg te komen. Hoe moeilijk dat het is. He? Maar dat geeft niet. We blijven volhouden. Lieve mensen, aanbid en aanbidden... is gewoon pure gehoorzaamheid aan het woord van Yahweh. Amen. Johannes 4, vers 23. Nou zegt Yeshua tegen deze Samaritaanse vrouw... De uren komt en is... nu dat de waarachtige gehoorzame... De vader aanbidden in geest en waarheid. Wat is nou in geest en waarheid? Want de vader zoekt zulke aanbidders. Dat is in geest en waarheid wandelen. Wanneer handelt u nou, aanbidt u nou in geest en waarheid? Simpel, het is bijna een open vraag, hè? bijna een open deur. Maar het is zo moeilijk voor ons traditioneel christendom om dat te schappen. Hè? Als je doet naar de Torah en de profeten... Dat is aanbidden in geest en in waarheid. Want hoe heeft God het gewild? Hoe was het in Zijn geest? Hij is geest. Hoe Hij het onder woorden heeft gebracht? Torah, onderwijzing. Als wij nog denken dat we de Torah overboord kunnen zetten, ben je willens en wetens obstructie aan het plegen tegen de regels van het koninkrijk van God. Want we leven of in het ene koninkrijk of in het andere. Vind je dat niet mooi als het zo staat? Je moet soms een beetje nadenken over zo'n tekst. Maar dan heb ik ook zo'n lief plaatje erbij gezet. Maar deze vrouw die leefde nog als Samaritaanse. Nou zegt hij, nu is de tijd. Nu. Ja? Dat de waarachtige aanbidden, de vader aanbidden in geest en waarheid. Dat is gewoon Torah en profeten. En tot slot lieve mensen, God is geest. Wie hem aanbidden, oftewel gehoorzaam zijn, moet er gehoorzaam zijn in geest en in waarheid. Dus in alles wat onze Heer heeft geschreven. Kunnen we zo met elkaar door de bocht, Weer een week? Komen we elke sabbat komen we weer terug. Gaan we weer de volgende stap doen. Het is een vreugde om als kinderen gods samen te zijn. In dezelfde weg te wandelen. En het aan onze medebroeders in de andere gemeentes te vertellen. Als u het je niet zegt. Dan moet dadelijk de Heer zeggen. Waarom heb je het niet gezegd? Het is zo heerlijk. Bent u niet zelf ook blij dat je het bent gaan horen en gaan doen? Ik zou nooit meer terug willen naar de zondag. Ik zou nooit mijn kerstfeest willen vieren. Ik ben toch zot. He? Ik feest uh, Bezuinendag. He, ik ben vergeten om de bezuin te blazen vandaag. He? We gaan Loofhuttenfeest vieren. Ja toch? Dadelijk op de nieuwe aarde gaan we elk jaar Loofhuttenfeest vieren. In Jeruzalem. We krijgen dadelijk Grote Verzoendag. Mensen kennen heel de Grote Verzoendag niet. En hij komt eraan. Tien dagen na bezuinendag En vijf dagen later gaan we Loofhuttenfeest in. Goed, lieve mensen, ik zou u wensen een Shabbat Shalom. Ja, laat de vreugde van de Heer uw kracht zijn. En doet de dingen die de Heer van je vraagt met blijdschap.